De Belastingdienst zal de bezuinigingen doorzetten, maar zal proberen het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Dat is de uitkomst van het gesprek dat de bonden vanochtend hebben gehad met de directeur Veld van de Belastingdienst. De bonden hadden een toezegging willen hebben dat er niemand gedwongen zou moeten vertrekken, maar die toezegging kon Veld niet doen. De bonden zeggen dat de bezuiniging de dienstverlening van de Belastingdienst en de controle op het betalen van belasting aantast. Ze vinden daarom dat de belastingwetgeving simpeler moet worden gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid mag de ziekenhuizen een korting opleggen van ruim een half miljard euro. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Eerder bepaalde de rechtbank in Den Haag dat de korting niet mocht doorgaan. Vorig jaar hebben de ziekenhuizen hun begroting overschreden... en toenmalig minister Klink eiste het teveel uitgegeven bedrag terug. Hij wilde het bedrag in 2011 korten op de ziekenhuisbegrotingen. De ziekenhuizen spreken van onbehoorlijk bestuur. De rechtbank was het daarmee eens, maar het hof dus niet. Het openbaar ministerie heeft 25 jaar cel geëist tegen de man die vorig jaar de eigenares van een kinderdagverblijf in Amsterdam zou hebben doodgestoken. Volgens het OM hebben verklaringen van getuigen aangetoond dat de man van 42, Arzu Erbas, voor de crash moederschoot met 20 mesteken om het leven heeft gebracht. Moord is daarmee bewezen, vindt het OM, en daarom wordt een gevangenisstraf van 25 jaar geëist. De verdachte heeft altijd ontkend. Meesterkok John Vagel is overleden. Hij was de oudste van acht broers die allemaal in de horeca terechtkwamen. John Vagel had tot 2000 een restaurant in Amsterdam. Zijn broer Gerard werd in 1989 vermoord in zijn restaurant De Hoefslag in Bos en Duin. De zaterdag overleden John Vagel was 80 jaar. Het weer, in het zuiden valt wat regen, in het noorden is het droog en het is een graad of 7. Morgen wordt het ook 7 graden en komen er verspreid over het land enkele buien voor. Dit was het.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 Ga!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 Dreams will break.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 Van mij zo Love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 in love and